11 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders. Zometeen in de gids.fm hoogste tijd voor nieuwe kerstliedjes. Het NMS journaal met Dorald. Megens. Dorot. Rusland heeft de aanklacht tegen de Nederlandse Greenpeace-activist... Mannes Ubels laten vallen. Dat meldt de milieuorganisatie op Twitter. Gisteren kreeg de eerste actievoerder van het schip... de Arctic Sunrise Amnesty. En vandaag zijn volgens Greenpeace al acht actievoerders... voor hun amnestie voor het onderzoekscomité geleid. Onder wie dus ook Ubels. Wanneer Faiza Ulaassen, de andere Nederlandse activist... voor het comité moet verschijnen, is nog onbekend. Actievoerders kunnen ondanks de amnestie niet meteen naar huis. Daarvoor moeten ze eerst nog een uitreisvisum krijgen. De Oekraïnse regering rekent erop dat de Russische lening van 15 miljard dollar... begin volgend jaar al helemaal is uitgekeerd. Dat zei premier Azarov nadat gisteren al het eerste deel van de lening was uitbetaald. Het ging om 3 miljard dollar. Eind vorige maand besloot Oekraïne geen associatieverdrag met de EU te tekenen. In plaats daarvan haalde het land de banden aan met Moskou. Dat leidde tot massale protesten in Oekraïne. Volgens Azarov leidt de Russische lening tot een stabiele economie. De Oekraïnse president Janukovic negeerde de protesten en reisde naar Rusland om een lening te regelen. En ik kreeg ook gedaan dat de gasprijs voor Oekraïne sterk omlaag ging. In Venhuizen, in de buurt van Enkhuizen, is een partycentrum afgebrand. Toen de brand uitbrak vanochtend was er niemand binnen. In het pand is asbest verwerkt en een deel daarvan is op de weg terechtgekomen. De omgeving van het partycentrum is daarom afgezet. In de buurt staan drie huizen, die zijn ontruimd. En ook een bedrijfspand waar 30 mensen waren is ontruimd. De bewoners en werknemers zijn opgevangen in het gemeentehuis. Hoe de brand in Venhuizen is ontstaan is nog onduidelijk. 70 mensen brengen de kerstdagen noodgedwongen door op een schip bij de Zuidpool. Het schip met wetenschappers en toeristen is tussen de IJsschotsen vastgelopen. Het zond een noodsignaal uit toen het niet meer verder kon. Volgens een woordvoerder van de Australische kustwacht... duurt het nog minstens twee dagen voordat ijsbrekers het schip hebben bereikt. Het gestrande schip loopt volgens de kustwacht geen gevaar. Het weer, eerst is nog bewolkt. In het westen zijn er al wat opklaringen, maar in het noordoosten kan het nog wat regenen. Vanmiddag ook nog een enkele bui, maar verder op de meeste plaatsen droog en wat zon. Wordt maximaal 8 graden. Morgen soms zon, maar dan vooral in het westen en zuiden weer kans op bijen. Edwin Gerritsen, het is eerste kerstdag. Wat is er aan de hand? Ja, een ongeluk, Felix. Op de A16 van Rotterdam naar Breda. Voor knoop het klaverpolder zat daardoor 2 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. Heeft de dag van morgen, de tweede kerstdag, wel bestaan VARA Radio 1, degids.fm, met Felix Murders. Goedemorgen. Last Christmas, I gave you my heart of All I want for Christmas is you. Voor veel mensen nostalgie, maar er zijn ook van die nummers die je niet meer kunt aanhoren. Het is tijd voor een nieuwe case dit. Eigenlijk bestaat die hit al, volgens muziekjournalist Oscar Smit. Hij laat het zo horen. En er zijn hooguit een paar die het hebben meegemaakt. En het spreekt enorm tot de verbeelding, de bijna-doodervaring... Waar wordt die door veroorzaakt? Waar komt die fameuze tunnel van wit licht vandaan? Amerikaans onderzoek geeft een paar aanwijzingen. Neurowetenschapper Tineke van Rijn daarover. En in Nederland is Bach vooral groot vanwege de Matthäus Passion. In Duitsland veel meer door zijn Weihnachtsoratorium. Maar dat kerstverhaal op muziek komt steeds meer deze kant op. Mede dankzij dirigent Jan Willem de Vriend. En voor Uitzicht op een piek... surf naar degids.fm of je hebt vandaag kerststress vanwege het gecompliceerde maal... dat je voor vanavond in gedachten hebt. Of je realiseert je dat je wil groeten, maar je vindt het met metstel niet. Of je zit aan tafel tegenover die vervelende oom Kees. En zoiets dan twee dagen lang. Maar gelukkig. Eerste kerstdag Allah, maar tweede kerstdag bestaat helemaal niet. Waar of niet waar? Is niet waar. Paul van Geest is hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de Universiteit Tilburg. Goedemorgen, meneer van Geest. Goedemorgen. Maar er wordt toch tweede kerstdag... Ja, in Nederland wel gevierd, maar lang niet overal ter wereld. Zo is het toch? Ja, het wordt wel overal ter wereld gevierd, maar het heeft een verschillende uh, benaming. Hè. Dus in, in Duitsland, uh, Polen en Scandinavië wordt, net zoals in Nederland, de tweede kerstdag uh, gevierd. Maar in Ierland heet het bijvoorbeeld Sint Stephen's Day. Dus daar wordt het meer religieus geduid... als de feestdag van uh, de eerste martelaar in het christendom, Stephanus. En in Engeland, uh, daar heet het Boxing Day. Dus de tweede kerstdag heet daar Boxing Day... omdat vroeger de, laat ik zeggen, de uh, werkgevers aan de werknemers een box meegaven... die ze op tweede kerstdag mochten openen. En daar zaten, net zoals bij ons in het traditionele kerstpakket... dan allerlei geschenken in. Maar is het dan overal een vrije dag? Uh, ja, ik geloof het wel, ja. In ieder geval zeker in Engeland. Uh, Italië uh, volgens mij niet. Uh, maar ja, in Nederland, Duitsland, Polen is het een vrije dag, ja. En ik hoorde dat er vroeger zelfs vier kerstdagen zijn geweest. Hoe zit dat? Ja, uh, dat is in ieder geval niet... Uh, hoe het precies zit, weet ik niet. Maar het is in ieder geval niet te herleiden tot uh, het, het liturgische feest, zal ik maar zeggen, van, uh, van kerstmis. Dus dat werd uh, eigenlijk in Rome in de derde, vierde eeuw alleen maar in de kerstnacht gevierd. En dat was het dus een beetje. En daarna kwam dan het feest van Stefanus. Ja, en dan was het eigenlijk al gedaan met het, uh, het kerstfeest. Het kerstfeest had in de eerste eeuw ook helemaal niet zo'n uh, grote nadruk. Dat was eigenlijk het ondergeschoven kindje in vergelijking met het paasfeest. En dat werd toen wel al meerdere dagen gevierd. Wanneer hebben we die tweede kerstdag dan erbij versierd? Uh, dat zou ik eigenlijk niet eens weten. Uh, het is in ieder geval niet te herleiden tot een kerkelijke traditie. Maar misschien is het gewoon wel uh, ja, op grond van het feit dat... Nou ja, kerst dan een, een, uh, een liturgische of een, een kerkelijke aangelegenheid was... waarvan mensen de tweede dag een beetje moesten ja, bijkomen. En dan uh, nou ja, de box mochten uitpakken. Ja. En uh, mochten genieten van de geschenken van de werkgever. En wordt die tweede kerstdag nog wel gevierd in sommige kerken dan? Uh, nou ja, uh, wat ik net zei, dus uh, er, uh, er zijn, uh, ja de meeste kerken zijn dicht wegens aan priesters in, in Nederland, zal ik maar zeggen. Maar er zijn al een aantal centra waar dan de mis wel gelezen wordt. Maar dan wordt niet tweede kerstdag als tweede kerstdag gevierd, maar wel het feest van Sint-Stevenus. Dat was een diaken in uh, Jeruzalem. Die uh, zat, ja, een diake was iemand die uh, zich uh, bezig hield met het, het, het aan armen geven van uh, geschenken. Hij preekte ook en omwille van die in de Synagoge van Jeruzalem is hij op een gegeven moment gestenigd onder leiding van, uh, ja, door een groep onder leiding van Saulus, die later Paulus zou worden. En hij is dus de eerste martelaar die het christendom uh, ja, rijk is, zal ik maar zeggen. En zijn feestdag wordt dus op de 26 december gevierd. Maar dat heeft dus niets met kerstmis of de geboorte van uh, Christus te doen. Weinig kerkelijke traditie dus voor wat betreft die tweede kerstdag. Ja, precies. precies. Hoe lang bestaat die tweede kerstdag dan nog, denkt u? Uh, nou ja, die wordt denk ik toch voornamelijk een beetje geregeerd door uh, ja, sociaal-economische factoren. Dus uh, de tweede kerstdag is natuurlijk per, uh, ja, bij uitstek een, een dag om uh, naar de meubelboulevard te gaan met het hele gezin. Als je het uh, samen zijn op eerste kerstdag een beetje uh, zat bent met de familie, uh, hè, dan zit je de hele dag bij elkaar. En uh, ja, het, vanuit... Die, die economische overweging is het natuurlijk handig om die tweede kerstdag in stand te houden. Ja. Goed voor, uh, voor, de, voor de, ja, de horeca misschien. En dat voor blijft nog jaren zo, denkt u? Of is dat er is de... een moment dat iedereen zegt: Nou, we hebben het wel gehad met die tweede kerstdag, er moet gewerkt worden? Uh, ja, dat is het gedaan. Dan is het gedaan met de tweede kerstdag. Maar ik denk niet dat mensen zo snel uh, dat gaan denken, eerlijk gezegd. Nee. Wel eens gehoord van Otis Redding? Uh, ja, dat is een popster. Hè? Ja. Jongen, gelukkig meneer Muren, zal ik dit nog weten. <laughs> en die zingt zometeen Merry Christmas Baby, nadat ik u bedankt heb. Paul ja, van der nou, Geest. Hij is ook leraar kerkgeschiedenis. Merry Christmas Baby, should it treat Oh my baby in zijn karakteristieke stijl. Heeft ook een kerst dit gemaakt. Nou, je kunt deze dagen geen radio aan hebben of een winkelcentrum inlopen... zonder een kerstplaat te horen. En dan zijn het altijd dezelfde afgezagde nummers. Auto's komt bijna nooit voorbij met dit nummer. Of dat niet anders kan, dat ga ik bespreken... met muziekjournalist en dj Oscar Smit. Oscar, moest ik zeggen, geloof ik. Graag, ja. Goedemorgen. Elk is zichzelf gerespecteerde artiest wil wel een kerstlied op de plaats zetten, maar een jaar later zijn die nummers dan meestal al vergeten. Hè? Wat meestal overblijft wel, ja. is, een, is een handje vol klassiekers. Ja. Hoe komt het dat er zo weinig overleven? Nou, aan de ene kant denk ik, omdat ze maar in een beperkte periode gedraaid kunnen worden en, en aan de andere kant denk ik dat mensen toch ook teruggrijpen naar, naar liedjes die toch veel beter blijken te zijn. Ja, want als ik nou even het, het geheel overzie, dan ...denk ik dat dit misschien wel de jongste klassieker is. All I want for Christmas is you. Yeah. I don't want a lot for Christmas. Ja, Mariah, Mariah Carey heet ze... All I want for you is... Uh, nee, All I want for Christmas is you. Ja, yeah. Het kan andersom ook natuurlijk. Uh, het is al bijna twintig jaar oud. Is dit echt de jongste? Uh, eigenlijk wel, ja. Als je, tenminste, Ik zou het dan een beetje afmeten aan, uh, aan het feit of zo'n nummer vaak gecoverd is. En, uh, en je ziet regelmatig dus covers van dit nummer uh, opduiken. En dan, ja, als je nummer gecoverd wordt, dan mag je toch wel spreken dat je een soort klassieker bent uh, geworden. En dan is zo'n kerstplaat natuurlijk lucratief, hè? En dan, ja, natuurlijk, als je hem zelf geschreven hebt, uh, dat wel, ja. Ja. ja, want wat kan dat opleveren? Uh, Enig idee? Ik, ik weet niet hoeveel je tegenwoordig, als je op de radio gedraaid wordt... hoeveel je krijgt. Als je al 10 eurocent krijgt, dan, dan ben je wel... Uh, dan zit je wel goed, denk ik. En als je ja. echt en aanslaat, dan ik, komt hij uh, natuurlijk ieder jaar terug. Ja, hij, hij komt hartstikke veel terug, deze dag. Uh, je hebt zelfs de grote namen die een gaantje willen meepikken... je hebt een nummer meegenomen van Bob Dylan. Ik wist geen eens dat hij een kerstnummer geschreven had. Nou, Bob Dylan heeft een hele kerstalbum gemaakt... Uh, maar nou, nou, ik denk dat je het wel verkeerd zegt. Een gaantje meepikken. Ik denk dat mensen tegenwoordig een kerstplaat maken omdat ze het leuk vinden om een kerstnummer op te nemen. Uh, omdat ze horen dat anderen dat hebben gedaan... en dan willen ze dat zelf ook doen. En, uh, en, uh, en, maar Bob Dylan is, is weer een ander verhaal. Uh, Bob Dylan uh, is zelf ook een kerstliefhebber. En hij heeft uh, een aantal jaren geleden uh, had hij een radioprogramma... en daarin heeft hij ook een aantal kerstshows gedaan... waarin hij uh, hele onbekende kerstnummers draaide... en daarvan uh, op een hele mooie manier kon over vertellen... En daarom was zijn album eigenlijk teleurstellend... omdat hij eigenlijk, ja, min of meer de geëigende kerstnummers coverde. En er zaten, er zaten niet de nummers bij die hij in zijn radioprogramma heeft gedaan. Dit is Must Be Santa. Santa, Santa Claus. Who very soon we'll come my way Santa, very soon we'll come my way Ain't little reindeers worth his sleigh Santa's no reindeer for his sleigh Reindeer sleigh, come my way Ho, oh, oh, ho, oh. ho, cherry nose, cap on head To the tray, special night If it's right. Door, een hele lange tijd. Bob Dylan. Ja, dit, dit, dit is een, uh, een, een, een typische Amerikaans nummer wat eigenlijk nooit naar Europa heeft uh, gemaakt. Er zijn een paar versies van dit nummer en uh, het is een kinderliedje. En uh, daarom... Uh, in kinderliedjes worden vaak dingen herhaald... en, en bij elkaar opgeteld. En dit is zo'n liedje. Uh, Amerikaanse uh, mensen die als kind in Amerika zijn opgevoed... die kennen dit liedje. In Amerika en Engeland zijn kerstplaten echt schering en in inslag. Kan je wel zeggen, ja. in Nederland kennen we die traditie nog niet zo. Er zijn niet of nauwelijks echt beklijvende Nederlandse kersthits. Nee, zijn, dat zijn we er niet goed in of zijn we er nuchter voor? Eh... Uh, uh, uh, ik denk dat het met onze traditie te maken heeft. Uh, onze kersttraditie... Uh, zijn vooral kerkelijke liederen. Uh, de Herretjes lagen bij nachten. Uh, en, en, en, en, en dat soort liederen. Daar zijn uh, honderdduizenden... platen van, maar dat zijn allemaal kinderkoren. En toen uh, de popmuziek, de kerstmuziek... Uh, ging ontdekken, toen uh, gingen ze... diezelfde liedjes uh, gingen ze zelf zingen. Ja. Als je het kerstalbum van Willy en Wille... Alberti ziet, die, die... die zingen dat soort liedjes. En uh, pas later... Zijn, zijn de andere artiesten eraan gegaan... Maar ook niet op een originele manier. Je hebt iets meegenomen? Ja, ik heb iets meegenomen wat, wat uh, dit jaar uit is gekomen. Uh, dit jaar uh, is er een, uh, een Nederlandse jongen geweest die, die dacht van, ik ga vier singeltjes uitbrengen, zeven inches, alleen maar op vinyl. En, die, uh, en daarvan uh, vier bandjes. En één bandje is een Nederlands bandje. En op die singeltjes staat aan de voorkant een nummer wat ze zelf geschreven hebben. En op de achterkant staat een hele originele uh, coverversie. En uh, dit nummer wat op de voorkant staat, dat heet Under the Mistletoe. En het, zit op het, uh, uh, het zijn de silhouettes uit Amsterdam. Uh, dat vind ik het kerstnummer van dit jaar. Ik ben benieuwd. Ze ja, hebben in een kelder opgenomen met ongelooflijk veel galmen. Hè, dit. Ja, dit, dit, is, kijk, dit komt dan weer uit, ja, je kunt bijna zeggen, underground hoek. Maar je kunt het horen, het heeft een beetje een 60s gevoel. Het heeft een beetje veel spectraachtig ook. En uh, ja, dat, dat, dat doet ze tegenwoordig. Yeah. Dat, dat, dat is gewoon in Nederland opgenomen. En, en nog een Nederlands product is de, de, de band Licks and Brains. Het is een, een, een, een ja, het is, je kunt het bijna wel zeggen, een jazzband. Ik heb ze afgelopen week zien spelen. Het zijn twintig man. Ze, zijn, ze hebben allemaal blazers bij zich. Het klinkt hartstikke vet. En zij hebben allemaal soulvolle en funky versies van bekende kerstnummers gemaakt. En hebben daarvoor uh, allemaal uh, min of meer bekende vocalisten uitgenodigd. Loes Luca doet bijvoorbeeld mee, maar ook Chris Berry, een hele jonge zangeres. En Rob Nijs zelfs. Say, get it up, get it up. Along with a song en dit vind ik leuk worden. Heerlijk. Ja, dit is, het is des te opmerkelijker omdat dit eigenlijk een, een, een soort particulier initiatief is. Het zit niet bij een grote platenmaatschappij. Die band hebben gewoon gedacht, van, we gaan een kerstvlaat maken. Ze hebben hem zelf uitgegeven. En uh, ja, ik bedoel, een twintig man orkest en dan ook nog al die bekende mensen erbij. Ja, geld zul je er niet aan verdienen, maar nee. ik heb ze zien spelen. En het gaat met een plezier en, en het gaat met een swing. Het, het is heerlijk. Licks and Brains heten ze. En onder andere Rob de Nijs zong erop mee in, in dat nummer wat we net hoorden. Tijdelijk Heel bekend natuurlijk, dat nummer. Ik denk zelf bij uh, Nederlandse kerstplaten vooral aan deze. Vind ik door en door gemeen Met kerst ben ik alleen De telefoon blijft stil Terwijl ik elk moment verwacht Dat jij me toch nog belt En mij dan vraagt waaraan ik dacht Dan antwoord ik direct Dat ik alleen jouw beeld maak en één ding nog maar wil, wie het gewonnen heeft van mij, toezeg zeg me wie Ik ga maar vroeg naar bed en leg een foto dat, um poem, um Dat is een beetje van ABBA natuurlijk. He? Nou, het is het nummer van ABBA. Ja. Dat vind ik wel heel gewaagd om daar een, een kerstnummer van te maken. Maar, maar eigenlijk bekender van André van Duin is Eenzame Kerst. En, of André van Duin, André Hazes moet ik zeggen. En ja... Dat is inderdaad wat een heleboel mensen van aan, aan Nederlandse kerstmis doen denken. Maar ja. André Hazes is eigenlijk een voortzetting van Johnny Jordaan. Johnny Jordaan John heeft een soort Jordaan-kerstsfeer gecreëerd met kerstmis in de Jordaan. En daar is André Hazes ja, eigenlijk de rechtstreekse voortzetting van. Maar daarnaast hebben ja, ook de Cats en George, George, George Baker, de bases, hebben allemaal kerstalbums gemaakt. Maar ja, die, die zijn niet verder gekomen dan de fans van, van, ja. die, uh, van die band. Ja, eenzame kerst wordt natuurlijk driftig opgezocht. Maar hoe universeel zijn die kerstliedjes? Is, is, is er een basis? Die in ieder land terugkomt? Uh, inderdaad, intussen zijn de meeste Amerikaanse nummers zijn een soort basis geworden. Maar in ieder land heb je, heb je ook uh, inderdaad aparte kerstliedjes die in, in een bepaald land uh, bekend zijn. En hier is dat inderdaad de, de eenzame kerst van, uh, van, van André Hazes. Ja, ja. Kunnen we nog steeds niet vinden, maar uh, ga door. Nou ja, goed. En uh, in Frankrijk heb je bijvoorbeeld uh, Petit Papa Noël... Uh, de, in Frankrijk is ook natuurlijk uh, de, de vertaling van uh, Jingle Bells, Vive Le Vent, heel groot. Maar dat, dat is gewoon een bekend nummer. Maar in, uh, Papa Noël is echt een nummer wat in Frankrijk, ja, uh, huge is. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, Avec des jouets par milliers, N'oublie pas. Mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Ik hoorde even iets wat leek op kerstbelletjes, want die moeten er overal wel in zitten, natuurlijk. Ja, ja, ja. nou, Noël is kerstmis natuurlijk. Ja, maar die, die uh, kenneltjes die. Ja, ja. die horen in een echte kerstnummer, daar horen die er wel, uh, wel in te zitten. Zeker. En dat ja. hoorde, sleetje rijden hoort er ook in? Uh, als er maar kerstbelletjes bij zijn. Wat mijn, voor mijn kerstsong maakt, zijn de kerstbelletjes. En als het over kerstmis gaat. Maar veel artiesten maken tegenwoordig ook een winteralbum. Maar uh, ik vind winter en sneeuw zijn niet per definitie kerstmis. Uh, dat Petit uh, papa Noël ja, uh, van dit, Tino Rossi. In dit bestand. geval dus een, dus geen een Fransman. Nou, jawel. Inderdaad, van geboorte niet. Dat heb je gelijk. Niet. Ja, dus, maar uh, dit nummer maar, wordt Maar dat nummer in het Frankrijk uh, is, uh, is dat het, het, het standaard kerstnummer. Uh, het is ook... Vroeger was bij ons uh, in, in de westerse wereld, buiten Frankrijk zal ik maar zeggen... ...was White Christmas van Bing Crosby de meest verkochte single... ...totdat uh, Lady Di Dood ging en Candle in the Rain dat werd. En nu uh, in Frankrijk is dat nog steeds uh, Petit Papa Noël van Tino Rossi. En jij bent een fan van kerstmuziek... Um... Je weet er alles van. Hoe is dat ooit begonnen? Uh, het is ooit begonnen met Phil Spector eigenlijk. Het, het kerstalbum van Phil Spector heb ik een keer tijdens een kerstvakantie uh, helemaal uh, gehoord. Uh, en uh, toen, toen ben ik ervoor gevallen voor Kerst. Toen was je alleen thuis? Nee, ik was, het was geen eenzame kerst. Nee, het was, uh, erg, ik had het op een tapeje uh, meegenomen. En we waren in, heel, moesten heel vaak in, in, in de auto zitten. En het stond gewoon op die cassette. Stond het. Ja, echt veel specter, veel bombastische geluiden. Ja. Darlene Love. Darlene Love, ja. Die zit er ook bij. Uh, die heeft uh, een jaar of drie, vier geleden ook nog een, nog een uh, klein uh, albumpje gemaakt. Dat was achtergrondzangeres natuurlijk in dat circus van uh, Phil Spector. Ja, Spectre. dat was een heel circus. Ja, inderdaad. Er is Spectre. nog een uh, prachtige film gemaakt over die achtergrondzangeressen, waarin zij ook zit. En uh, ja, eigenlijk ze vertelt dat ze, dat ze nooit echt is doorgebroken. Nee, nee. nee. nee Phil Spector is eigenlijk ook... Ja, hij, hij is wel bekend geworden. Maar ja, hij is een beetje een tragische man geworden op het einde natuurlijk. We hebben hem gevonden. Want toen ik zei dat ik dat ik dacht uh, aan, aan de echte Nederlandse kerstplaten bedoelde ik natuurlijk deze. Ik zit hier heel alleen kerstfeesten vieren... De straf die ik verdiend heb zit ik uit Ik stal voor ons gezin, maar dat had toch geen zin Want jij viert nu kerstfeest met een ander Hoe heb je mij zo snel kunnen vergeten Waarom zit er nu een ander op mijn stoel Ik ben zo eenzaam hier, in die koude kille cel Kun jij echt niet begrijpen wat ik voel? Andrea het is niet volgens mij die versie die ik nee, goed ken. Nee, nee, nee. het is een iets langzamere versie. Maar wel helemaal Jordaan met, het, met de, de, de accordeon erbij en zo. De, de, de achterkant accordeon. van de single stond de dievenwagen van Willy Alberti. Oh ja. Het ja. Ja, past er natuurlijk wel bij, hè? Ja. de gevangenis. Ja. En dan, Inderdaad. Ja, ja. Dan, ben je, dan ben je wel eenzaam met de heel kerst. Heel eenzaam, ja. ja. Wat ik altijd wel een heel leuk kerstnummer vind van Nederlandse bodem is dit nummer. Things will be- Montreal en uh, Being Alone at Christmas. Nee, van een paar jaar geleden. Al Je moest het, even ja. denken. He? Ja, ik moest even denken. <laughs> ja. Ja, ja, ik, ik, ik Omdat het nooit een klassieker is geworden. Wel. Nee, het is nooit een klassieker geworden. Nee. Het is wel jammer, want alles zit erin hoor. Het is ja, misschien dat klopt, te uptempo. Het klopt. Nee, dat maakt niet uit of we het op... Kijk, kerst is... Kerstliedjes heb je in alle genres, dus uh, dat is gewoon het leuke. Je hebt ook metal kerstliedjes. Ja. De, de twee meisjes die vroeger uh, in, de, in de Runaways uh, zaten... die hebben nu net uh, een kerstnummer opgenomen. En dat klinkt een beetje punk-metalachtig uh, bijvoorbeeld. Ja. Dat mag ook. Dat mag ook, ja. Je zit hier omdat we op zoek zijn naar een nieuwe klassiekers. Zijn er kanshebbers? Nou, uh, ik heb eens uh, gekeken en niet zo heel veel, maar wat ik wel ontdekte eigenlijk, wat me wel opvalt, is dat bijvoorbeeld uh, Mr. Grinch uh, uit, uit de, de film How to How the Grinch Stole Christmas uh, een aantal covers uh, heeft uh, onder andere. En uh, het is een beetje een opkomend nummer. En eigenlijk uh, is het al een, de, de film, uh, de speelfilm dateert uit 2000, en, maar die is gebaseerd op een tekenfilm uit 1966. Maar tussen 66 en 2000 heeft het nummer bijna niets gedaan. En nu komen er ineens mensen die allemaal gaan coveren en uh, dat heet dan You're a Mean One Mr. Grinch zo heet dat nummer dan en daar zijn er heel wat covers van tegenwoordig You're a mean one Mr. Grinch You really are a heel You're as cuddly as a cactus You're as charming as an eel Mr. Grinch You're a bad banana with a greasy black peel You're a mean one, Mr. Grinch. Dit was een cover van wie? Uh, nou, het komt voor in die, in die film. Ik weet niet precies wie het origineel heeft. heeft ik heb hier heeft, de hoes voor me. Dat is heeft, een beetje een lollige vraag van mij. C. Green. Ja, dat is dit nummer. Dat is deze versie. Oh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, nee, ja, okay. ja. Dat, dat, oh, ik, ik dacht dat jij bedoelde wie het origineel had geschreven. Want dat komt gewoon hieruit. Dat is een cd die nu wordt opgehouden. Ja, dat is van de, de soundtrack van de, van de film. Prachtig. Daar, daar komt het origineel uit, ja. Maar inderdaad, Silo Green heeft het vorig jaar opgenomen. En een uh, jaar daarvoor heeft Amy uh, Mann het bijvoorbeeld uh, opgenomen. En uh, zijn er meer artiesten die het opnemen. Oscar Smit, hartelijk dank. Muziekjournalist, DJ en kerstmuziek kennen. Nog heel even een echte ouderwetse klassieke. God rest your merry gentleman van het Westminster Choir. God rest your merry gentleman. Het is bijna twee minuten over half twaalf. Dit is Radio 1. Het nieuws met Dorot Megens. Greenpeace-activist Manas Ubels heeft gratie gekregen. Rusland heeft de aanklacht tegen de Nederlander laten vallen. Meldt de Milieuorganisatie op Twitter. En verder schrijft Greenpeace dat er vandaag vele activisten... van de Arctic Sunrise voor het onderzoekscomité moeten komen... waar ze de amnestie kunnen accepteren. Hoeveel is niet duidelijk, dus is ook niet bekend... wanneer Faiza Oulase, de andere Nederlandse activist... haar amnestie voor akkoord kan tekenen. De actievoerders kunnen niet meteen naar huis. Daarvoor moeten ze eerst nog een uitreisvisum krijgen. In Bagdad zijn minstens 15 doden gevallen bij een aanslag op een kerk. Een autobom ging af bij de kerk waar een kerstmis aan de gang was. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Aanslag was in een wijk van Bagdad met een kleine christelijke minderheid.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 Amerikaanse onderzoekers publiceerden eerder dit jaar over bijna doodervaringen. Volgens hen is er vlak voor de dood nog een fractie van hyperbewustzijn. En dat zou dan die tunnel met wit licht verklaren. Er is dus niets bovennatuurlijks aan. De Boer Bleckenoors sprak daarover met Tineke van Rijn, neurowetenschapper en pijnonderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen een Amerikaans onderzoek naar bijna doodervaringen... uitgevoerd op ratten, want dat, daar gaat het eigenlijk om. Kunt u uitleggen wat voor onderzoek dat is? Ja, deze onderzoekers die hebben uh, het hart stilgezet... bij ratten die al in anesthesie waren. Dus die waren al in anesthesie, dus die voelden niks meer. Verdoofd, hart... hè? Ja. Die waren dus verdoofd. Ja, die waren zoals wij zeggen in narcose. En daarna hebben ze het hart stilgezet... waardoor de circulatie stopte... en de hersenen geen voeding meer kregen... en op een gegeven moment is dan de hersenactiviteit gaat langzaam weg. En dat is in een seconde of vijf... is het dan wel de hersenactiviteit zo goed als weg. Toen zagen die Amerikanen... De in nog na dertig seconden... ineens toch activiteit optreden. En die activiteit die was in dat gebied... waarbij we zeggen van... als je niet in narcose bent... en juist bij bewustzijn... dan zie je die activiteit. Dus dat was hoge frequente activiteit. Frequenties van, van 50 tot 100 hertz. Dus Betekent dat dan ook echt dat die ratten misschien nog iets gevoeld hebben? Nou, dat is die omkering die ik niet durf te maken. Dus ze zeggen, wij zien die hoge activiteit. Ik heb het onderzoek gelezen, het is prachtig... En, en heel overtuigend. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze op dat moment ook bewust zijn. Ze waren al in diepe anesthesie, die anesthetica... dus die, die farmaca die het bewustzijn naar beneden halen... die waren nog steeds aanwezig. En, en toch zagen ze die activiteit. Dus wat dat is, dat durf ik eigenlijk nog niet te interpreteren. Dus ik vond dat Amerikanen de suggestie van... dat is die beesten hebben op dat moment... Uh, uh, bewustzijn of uh, ze hebben bijna doodervaring... die vind ik wel erg ver gaan. Dus de ene kant op mag je het wel zeggen... ja, het is activiteit. Het is in, de, de, in het gebied waarbij wanneer je wakker bent... je een actief brein hebt. Maar die omkering, denk ik, kun je niet maken. Want dus wat het wel betekent, dat, dat, we, dat weten we niet. Dat wilt u misschien zelf ook nog wel onderzoeken? Ja, we hebben een paar jaar geleden ook onderzoek gedaan. En wij hebben wel gezien dat er... En, dus we hebben ook uh, ratten doodgemaakt onder narcose en niet onder narcose... zoals het bijvoorbeeld bij, bij slachten gaat... tijdens EEG-afname... Dat is het hersenfilmpje, de Het hersenfilmpje, ja. Dus dan krijg je zo'n badmuts op... en bij ratjes plakken we de elektrodes op het schedeltje. En dan kun je de elektrische activiteit van de hersenen zien. Dus hersenwerking is altijd elektrische activiteit... en chemische activiteit die constant met elkaar in, in, in samenspraak is. Daar gaat een stroompje lopen. Die geeft de informatie over aan chemicaliën... bijvoorbeeld dopamine of, of een andere neurotransmitter. En die geeft het weer door. En dus het is constant samenspraak van, van, uh, van hersendelen... en dat is wat wij zeggen, dat is een actief brein. En die samenspraak die kunnen we elektrisch heel makkelijk meten... want je spreekt er een elektrode op en je kan die stroompjes meten. En dan zie je op zo'n machine zo'n mooie piekbewegingen. En, en dan, dan zie je de prachtige wiebelijntje. Wiebellijn, en dat dat kunnen we uit elkaar rafelen... en dan kunnen we zeggen, nou, daar, daar, je, je ziet golfjes van één per seconde... maar je ziet ook golfjes van honderd per seconde. En alles daartussen. En een golfje is dus niet per definitie ook dat je er zelf bewust bij bent? Nee, nee. Nee, want ook tijdens anesthesie, waar je echt geen bewustzijn hebt, zie je die golfjes. Wat heeft u gedaan met de ratten in uw onderzoek? Ah, wij, wij hebben net als die Amerikanen hebben we gekeken van het moment dat het hart niet meer werkt, en wij, wij, wij deden dat bij decapiteren. Het onthoofden. Het onthoofden. En uh, de tussentijd tot, tot wat er dan gebeurde. We wilden in, in kaart brengen. Wat gebeurt er in het proces van doodgaan? Want dat weten we eigenlijk niet. Dat hele, het is niet, pats, je bent dood. Het is, het is een proces. En dat proces is heel weinig onderzocht. Dus dat willen we weten. Wat gebeurt er? Wat is de volgorde van, van, uh, van uh, gebeurtenissen? En wij zagen na een seconde of vijftig. Zagen we ineens een hele grote golf ontstaan. Dus waar de Amerikanen bij dertig seconden heel veel hele kleine golfjes zagen... zagen wij na 50 seconden een hele grote golf. Nou, die, die hebben we kunnen interpreteren. En die interpreteren we uh, zo dat uh, een neuron, een cel in de hersenen... is alleen maar actief wanneer er een, een spanning over, over, die neur, over dat neuron heen staat. Als er geen spanning over dat neuron heen staat, dan is het geen neuron. Nee. Dan, dan is het een neuron die niks doet. Nou, Dat komt in de hersenen nooit voor. Alle neuronen zijn altijd actief. Ook tijdens rust, tijdens slaap. Dus een neuron wat geen spanning heeft, kan niet meer actief zijn. Nee. En wij zagen dan, wanneer we die ratten onthoofden, na 50 seconden, dat alle cellen massaal hun potentiaal verloren. Dus we hadden op dat moment geen spanning meer. Al die cellen tegelijkertijd. En toen dachten we van, nou daarna is er dus geen activiteit meer. Kun je misschien spreken van hersendood. En als een soort definitieve slotklap moet je dat dan interpreteren? Dat, zo hebben we het geïnterpreteerd. The wave of death hebben we het genoemd. En wat gebeurt er dan in die uh, seconde voorafgaand ja. aan dat ja. vijftigste secondepunt? Ja. ja, wij zagen wel, en dat hebben we ook gepubliceerd... dat er van tevoren nog, nog uh, golfjes aanwezig waren dat er nog een beetje activiteit aanwezig was. Maar we hebben het niet zoals de Amerikanen... en dat is echt heel mooi wat ze gedaan hebben. Die hebben het uit elkaar gerafeld. Wat is er dan aanwezig? En die hebben juist gezien dat er in die hoge activiteit... wat wij zeggen van, hé, hey, dat is bewuste activiteit, als je wakker bent... dat daar de activiteit in zat. En dat hebben wij toen niet gezien. En zij hebben dat nu wel gezien. En dat is echt heel erg mooi. En kan het dan een activiteit zijn dat je toch wel bewust bent... van datgene wat er met je is gebeurd? Of, of neem je nog iets op? Of gaat dat wel heel ver? Dat weten we niet. Dus dat kunnen we niet meer vragen. Hè. Dus, nee, dus dat... we kunnen het niet weten. Hoe werkt dit dus... bij mensen? Want we hebben het over ratten... Ja. Um... Wat zou dit betekenen voor mij en voor, voor u? Want we, ja, u kunt mij ook niet onthoofden en dan vragen hoe <totstukten> niet, nee, ik me voel natuurlijk. Nee. De, uh, bij mensen zijn we een beetje afhankelijk nog, nog van wat we noemen een beetje toevalsbevindingen. Dus we zijn een beetje afhankelijk van het EEG wat toevallig doorloopt wanneer iemand bijvoorbeeld op de neuro-IC aan het overlijden is. En er zijn twee uh, experimenten of twee personen beschreven in de literatuur tot nu toe die, die ik heb kunnen vinden. En die vonden ook die hoge activiteit. Die vonden ook gamma-activiteit. Wij hebben, uh, dus ik heb samenwerking gezocht met onze neuro-IC. En uh, daar zijn uh, de mensen terug gaan kijken in de, in de archieven. En we hebben één patiënt gevonden, tot nu toe, die ook tekenen heeft van die laatste golf. We hebben nog niet gekeken of die ook teken heeft van die gamma-activiteit. Van die hoge frequenten. Dat moeten we nog doen. Dus ik zal zeker weer nu de, de, de neurologen vragen. Dat is Nens van Alfen in het Radboud Ziekenhuis. Of we toch dat EG op deze manier ook gaan analyseren. Dus naar aanleiding van dit artikel gaan we terug naar onze data. Die hebben we natuurlijk gewoon. Dat zijn die hersenfilmpjes. Ja. Die hebben we. Dus we gaan weer helemaal opnieuw beginnen met de analyses. En dat is het leuke van wetenschap. En ook het spannende natuurlijk. Het want wie weet wat spannende. u nog tegenkomt. Wie, wie weet. Ja. Maar dit zijn wel mensen die zijn uh, overleden, dus u kunt ze inderdaad niet meer vragen. We hebben ook nee. mensen die uh, krijgen een hartstilstand. Komen dan wel weer terug. Maar zeggen, ik heb toch die bijna doodervaring gehad. Is dat allemaal ja. nu hiermee verklaard? Want u zegt, nou, ik, ik, ik ben toch een beetje bij de Amerikanen... Um, bij dat onderzoek heb ik mijn twijfels. Um, ik durf het niet te zeggen. Ik denk dat de, de, de, de, de, de conclusies te ver gaan. En, en de bijna dood ervaringen, dat hebben we niet gemeten. Dus ik durf het niet te zeggen wat je dan op dat als, als dat, dat zou zijn wat je dan op het EEG zou kunnen zien. Dat is uh, kan nog een jarenlang zoektocht zijn. kan hè? nog jarenlang en dat is wel een hele leuke zoektocht. Is het ook dus. een andere verklaring of zou het een andere verklaring kunnen zijn... voor uh, die witte tunnel of eigenlijk die tunnel met dat witte licht... die mensen wel eens beschrijven? Ik denk, ook lastig, ik, hè? Ik, ik vind dat hele lastige vragen, ja. De, dus dat, dat, dat gaat buiten datgene wat wij hebben gemeten... of wat we op dit moment kunnen meten. Dus daar kunnen, kunnen, als wetenschapper kun je daar dus niks van zeggen. Het nog. is ook heel subjectief natuurlijk wat mensen zien. Of wat mensen beschrijven dat ze zien aan u. Ja, maar ook subjectieve ervaringen die mensen beschrijven... zijn hersenenwerkingen. Ja. Is dus dat, een golfje dus, weer. Dus dat vind ik nog niet eens het erge. Ook subjectief is, is hersenwerking... Los van um, het hersenonderzoek. Of het heeft er eigenlijk ook wel weer alles mee te maken. Onderzoekt u pijn? Ja. Um, hoe gaat dat? Ja, dat pijnonderzoek. Dat komt voort uit. Uh, uh, jarenlang is pijn. Iets uit de periferie geweest. Het was je, je, je, je sloeg op je hand. En je had pijn. Maar. Dat zijn de pijnen die heel goed op medicijnen reageren, asparines, opiaten. Dus dat, dat, is, dat is niet het grote probleem in de, in de, in de, de, de, de pijnklinieken. De, de grote problemen in de pijnklinieken zijn mensen met chronische pijn. Mensen waar je niks aan ziet, ze hebben geen wond en ze rapporteren enorme pijn. En ja, dan kijk je naar de definities van pijn en wat is pijn? Ja, pijn is wat iemand rapporteert. Het is een subjectieve en dat weer dat subjectieve ervaring, want we kunnen dat nog niet meten. We kunnen alleen maar afgaan op de mensen die zeggen van... ik beschrijf het, en dat staat ook in de definitie van pijn... ik beschrijf het in termen van weefselbeschadiging. Het is ook niet aan ze te zien. Het is niet aan ze, ze hebben bijvoorbeeld zien. geen wond. Of ze hebben geen wond, geen hebben, breuk. Ze hebben geen weefselbeschadiging of de weefselbeschadiging is allang genezen en ze houden toch pijn. En allang genezen, het zou dus kunnen voorkomen bij mensen die bijvoorbeeld geopereerd zijn of wel ja. in het verleden een breuk hebben gehad. Ja, dat is, het is een van de, de, de grote complicaties bij grote operaties, is dat een aantal mensen, alleen we weten niet wie, later chronische pijn zal hebben, maar we weten niet welke. Dus van tevoren kun je niet zeggen, die zal het hebben, die zal het niet hebben. We zouden willen dat we het wisten. Maar we hebben, we hebben daar nog geen handvaten voor om dat echt te meten. Dus we kunnen alleen maar zeggen, van, nou die mensen hebben chronisch pijn. En Hoe kunnen wij dat objectiveren? En dat is een van mijn, uh, mijn grote interesses. En hoe doet u dat? Uh, we, we zijn natuurlijk met een hele groep. Dus, dus een aantal mensen proberen dat met stimuli toe te dienen. En kijken hoe deze mensen reageren op pijnlijke stimuli, dus, dus aanrakingen... kijken wat er dan in de hersenen gebeurt. Dat noemen we bijvoorbeeld evoke potentials. Wanneer je iets, iets aanraakt een stimulus geeft aan de mens... kun je dat in het EEG heel goed zien. Maar we kunnen ook in het rust-EEG zien. Want deze mensen met chronisch pijn hebben altijd pijn. Niet alleen wanneer ze aanraakten. Ook wanneer er helemaal niets gebeurt, hebben ze pijn. Dus ik probeer naar het rust-EEG te kijken. Gewoon, het, de mensen zijn rustig. Ik maak een hersenfilmpje. En ik probeer in dat hersenfilmpje markers te vinden. Kijken in welke gebieden ik iets kan vinden. En... En uh, eerdaags dus in, uh, Over drie weken is er een heel groot congres over in Heidelberg. Komen alle mensen die dat proberen. Kijken waar in de hersenen of wat kunnen we aan de hersenen meten. Om die pijn te objectiveren. Daar proberen we met elkaar uit te komen. Want u en, zegt gebieden. Uh, er is bijvoorbeeld niet in je brein één pijncentrum. En dat vind je. En dan zeg je nou ik doe daar lekker gewoon de deur op slot. En we zijn er vanaf. Nee, was dat maar waar. Dat, dat was tot, tot drie jaar geleden hadden we met z'n allen. Dus in de pijngemeenschap praten we over de pijnmatrix. We wisten het. Dat gebied in de hersenen spreekt met dat gebied en dat geeft pijn. Maar er is drie jaar geleden het klat in gekomen en terecht. Dus, want die gebieden die wij aanwijzen, die zijn, actief, die zijn bij een heleboel gedragingen actief. Bijvoorbeeld bij aandacht richten ergens op. En dan kun je zeggen van, is die mens, heeft die mens pijn omdat hij juist aandacht daarop richt? Of heeft die pijn en daarom gaat de aandacht daarheen? We weten steeds maar niet wat is de kip en wat is het ei. Er is geen blauwdruk. Er is nog geen blauwdruk of we missen hem. Dus en... ik... Kunt u hem dan vinden, kan ik me zo voorstellen... dat um, als u bijvoorbeeld een patiënt met pijn onderzoekt... Um, dan moet u denk ik ook weten wat er gebeurt in de hersenen van gezonde mensen. Dus ja. die moet u ook testen. Ja, we hebben altijd uh, gezonde controles. Dus we moeten... Dat is ook weer... een. een, een, een dus we, we, we nemen nu een groep patiënten. We meten daarbij. We hebben een groep controles. En we, verschil, we kijken of we verschillen vinden tussen de gezonde mensen zonder pijn. En helemaal na nou, dezelfde leeftijd, dezelfde opleiding. De hele, dus we worden dus helemaal netjes aan elkaar gelinkt. Maar dan heb je een groep. En elke mens is anders. En dat is weer het leuke van pijnonderzoek bij mensen in tegenstelling tot, tot dieren, waar het ook heel erg, erg leuk is... We, we, we proberen individuele verschillen te, te zien. Dus de, de, de verschillen tussen mensen is heel groot... En maar dat het, lijkt me tegelijkertijd het lastige. Dat is het lastige. Waar ik baat heb bij een aspirintje, ja. heeft u dat misschien helemaal niet. Nee, omdat die pijn misschien toch door een ander hersengebied... ...gegenereerd wordt, waardoor de andere circuits bezig zijn. En dat is weer het voordeel van dieronderzoek. Je hebt altijd dezelfde groep ratten. Dus de samenspraak, dieronderzoek ...en dan weer terug naar mensen en weer terug naar dieren. Ik denk dat, dat, dat we daar heel goed naar moeten kijken. Is uiteindelijk het doel om één medicijn te vinden... ...dat bijvoorbeeld... Pijn, we noemen dat neuropathische pijn. Neuropathische, dat is de ergste pijn die er is. Want ja. die zie je niet, maar die voelen de mensen wel. Het zijn geen aanstellers. Ja. Um, veel mensen slikken daar nieuwe medicijnen voor, maar die helpen niet. Kan het ja. uiteindelijk zo komen dat er bijvoorbeeld één pil op de markt komt... die al die mensen kan helpen? wanneer al die mensen hetzelfde zouden zijn, misschien... maar misschien moeten we niet eens in pillen denken. Er is een hele andere tak nu van... en dat is uh, breinstimulatie. Misschien moeten we wel stimuleren. Bijvoorbeeld Ergens, elektroden in het hoofd plaatsen? Bijvoorbeeld, of op het hoofd. Of dus, dus, dus we hoeven niet alleen maar in pillen te denken. Misschien gedragstherapieën, wat ook misschien een klein beetje kan helpen... maar lang niet tegen die neuropathische pijn. Dus, dus, dus we moeten niet alleen in pillen denken. We moeten in een breder kader denken van... misschien kunnen al die, al die kleine stapjes die we maken kunnen tegelijk helpen. En misschien moet de ene patiënt iets meer van dit hebben... en de andere patiënt iets meer van dat. Maar dat is nog de toekomst, helaas. Um, hoe ver weg is die toekomst nog? Moeilijk te zeggen, ik ja. weet het. Ik wil zo graag soms af en toe dat mensen hun glazen bol pakken... en zeggen, ja, over twee jaar heb ik het. Ja. Het is moeilijk, maar het, is, nee. het lijkt me soms ook... Misschien wel iets om moedeloos van te worden. Dus ik denk, nu heb ik het en dan blijkt het er toch net niet te zijn. Nee, moedeloos worden we niet gauw. Nee. Gelukkig maar. Nee, nee, nee. Dus we blijven onderzoeken, we blijven steeds stapjes maken met elkaar in de hele, hele gemeenschap die daarnaar naar, naar zoekt. En um, dat blijft u doen. En um, wanneer er dan weer wat licht aan de tunnel is, om maar even af te sluiten oh. in, uh, in die termen, ja, dat blijft het onderzoek. Ja, dat blijft het onderzoek. En daar, daar publiceren we over in, uh, in de. In de... In de pers en in de, in de vaktijdschriften. En daar kijken we naar. Zo is dat. Hartelijk dank, Tineke van Rijn, neurowetenschapper... en pijnonderzoeker aan de Radboud Universiteit. De Gids. Wat hier de Matthäus Passion is, is in Duitsland het Weihnachtsoratorium. Met kerst zijn er daar honderden uitvoeringen van, van het werk van Bach. Die traditie begint langzamerhand ook in Nederland te ontstaan. Het begon met een bescheiden opvoering door dirigent Jan Willem de Vriend in 1997. En nu, 16 jaar later, is het muziekgebouw aan de Ei in Amsterdam twee keer uitverkocht voor dat Weihnachtsoratorium van Bach. Verslaggever Botti Jellema zocht hem op. grote boek. Dit is hem en En, ja, en jij vroeg even ja, alle aantrekkingen. ik het ook. In, uh, oh ja, 1997. Uh, en nu is het 2014. Op uh, de eerste pagina met Potlood, het jaartal. Ah, ik ik ja. weet dat ik dat, toen ik dat de eerste keer deed. Was er was een solist bij. Die, die zei, dat moet je absoluut doen. Want je zult zien dat dat stuk, dat ga je nog vaker doen. Zegt, oh, maar ik denk dat ik het nu drie jaar ga doen. En dan stop ik er weer mee. Ja. Maar inderdaad, nu, dus 14 jaar later, uh, lopen we hier door de gangen en hebben we het over het, we het door door Ja, We hebben hier heel mooi gelijk. En twee keer Amsterdam uitverkocht. Hè? Dat is, hadden we toen niet gedacht. Ja. Ja. Het lijkt er een beetje op alsof ieder land zijn eigen muziekstuk heeft... en dat zich helemaal toe-eigend. Laten we dan zeggen dat voor Nederland dat de Matthäuspersoon is. Dat is toch ja, het grote muzikale event wat we met, met Pasen hebben. En in Duitsland is dat absoluut het weinigste auditorium. Er is daar geen dorp, geloof ik, waar niet het weinigste wordt uitgevoerd. De Matthäus persoon die heeft een hele duidelijke, dramatische uh, gegeven... in, in de zin van de overlijdt iemand, namelijk Jezus. Ja. Dat is bij het weihnacht, bij de kerstnacht, is dat natuurlijk niet zo. Er wordt wel iemand geboren. Ja. <laughs> namelijk en, Jezus. Ja, <laughs> en uh, het is zo ongelooflijk dat, dat Bach in zijn Weihnachtsoratorium aan de ene kant gewoon het verhaal vertelt van de geboorte van Christus. Het verraad door Herodes. Uh, wat erbij komt. Aan de andere kant... de hele symboliek uh, die erbij komt kijken. Het vertrouwen uh, in, het, in het woord God... wat hij ons uh, beloofd heeft. Uh, er zitten zo ongelooflijk veel lagen en symbolen in... in het Weiners Auditorium, dat het aan de ene kant natuurlijk gewoon het verhaal is. Maar ik denk dat ieder die geïnteresseerd is ook... en, en honger heeft naar een uh, liturgische betekenis van het geheel... of een religieuze betekenis van het geheel die kan met het Wijnzorgatorium alle kanten uit. Ja. Um, ik, ik doe het nu weer, ik zit net te repeteren... en we zitten weer dingen te veranderen omdat wij dan denken... Um, dat, iets weer dat we weer iets ontdekt hebben. Dat we denken, dat gevoel hebben dat we weer iets ontdekt hebben... wat wellicht wel weer beter is om, uh, uh, om te doen. He, bijvoorbeeld treusten het ons, die ze treusten het ons... ons is een, echt een, een soort uh, piantofiguurtje, een huilfiguurtje ontmacht ons vrij, is mijn opgaande lijn. Om dat dialoog tussen die trust, ontmacht ons vrij... die kleurverschil te maken. Dat vandaag zijn we, waar we aan het repeteren... Dus ja, dat moet er toch eigenlijk veel beter uitkomen. Ik vind het raar, nu ik het al zeg, dat ik denk van... waarom heb ik dat niet 17 jaar geleden al zo gedaan? Maar zo is er dus iedere dag dat je met zo'n stuk bezig bent... is er weer iets te ontdekken. Even iets noemen als we het over dramaturgie hebben, hoe, hoe Bach Herodes neerzet. En nog even van, van he, dat hij zegt: van, ja, zoek dat kindje en breng het maar naar mij. He, met het idee van: ja, dan, dan lossen we op uh, dat hij het kan ambeten. En dan even op die ambeten... komt het een klein lachje. <lacht> en daarmee verraadt hij zichzelf al. Als je ook... op de En het zijn drie noten. En die, die drie noten die weet Bach zo'n heel recitatief precies de toon te zetten... wat voor soort man die Herodes is. Het is ongelooflijk. Ja, dat moet je meestelijk doen. Dat moet je fantastisch zingen en uitvoeren... omdat de mensen duidelijk te maken wat voor soort type zo'n Herodes is... dan domweg gewoon maar zitten te zingen. Ja, dat, dat, dat zijn zeven maten. Dat is ja, een heel, heel ding. En nou zijn het flauw om steeds over die Matthäus te beginnen. Maar nee, dat is nee. nou eenmaal een groot, nou ja. uh, gekende grote uitvoeringspraktijk ja, hier. Ja. Ja. Um, en daar komen mensen met oude partituren, zitten ze op schoot mee te bladeren, mee te kijken. Gebeurt dat ook bij het Weihnachtsoratorium? Nee, niet zoals met de Matthäus-persoon. Ik heb het wel meegemaakt hoor. Mensen. Met partituurtjes meekwamen en soms ook wel eens naar me toe kwamen de afloop van: meneer de, vriend. meneer de Vriend, in mijn partituurtje staat dat en dat en dat. En u heeft het sowieso zo gedaan. Ik vind het wel heel geweldig hoor. Ik vind het zo ontzettend leuk, die betrokkenheid van allemaal. En je zou ook allemaal afloop bij elkaar zitten. En wat, wat, wat vond nou, hoe kunnen we dat nou nog beter maken? Weet je? En hoe kunnen we nog met die muziek tot, tot de gelding laten komen? Dat we daar alles uit halen. Dat ja, is geweldig. Hè? komt eigenlijk altijd tekort. Je, je, ik voel me als dirigent eigenlijk altijd tekort als je Bach doet. Omdat ik iets vind ik weer het laten liggen wat er toch wel had moeten zijn. En Het is zo veelzijdig, die muziek. Het is zo groot. Is het dan wel leuk om te doen als het zo onbevredigend is? Nou, um, uh, ja en nee. Um, het is namelijk iedere keer dat ik denk van ja, maar nu heb ik het. En dan ga ik met een enorme uh, energie en een... Dan, dan sta ik echt helemaal letterlijk te trappelen bijna om het te gaan doen. Maar ik heb heel vaak na afloop uh, dat ik inderdaad, uh, ik heb eigenlijk zelden of bijna nooit dat ik eens lekker trots uh, kan zijn van ah oh, dat. Ik heb dan altijd toch wel weer erg vaak gevoeld dat ik te kort heb gedaan aan de muziek of aan de, ja dat ik uh, ja. ja. dat is wat. Ja, ja, jij vraagt het zo ernstig. Ja, maar, maar dat, dat, uh, ja, dat, dat is toch wel zo met dit soort. Het is zo fantastische muziek. een gesprek met dirigent Jan Willem de Vriend... die in 1997 begon met de uitvoering van het weihnachtsoratorium van Bach... en daarmee nu volle zalen trekt. Is er nog wat op televisie vanavond? Jawel. Als er geen familie of schoonfamilie op bezoek is... dan valt het te kijken naar de taarten van Abel. Bakker Abel bakt meestal taarten met kinderen. En die zeggen dan wat aan een bijzonder familielid of zo. En hij voert dan tijdens dat bakken vaak ontroerende gesprekken mee... En nu doet Abel dat met bekende Nederlanders. Vanavond schrijven Uskan Akiol, die een taart bakt voor zijn vriendin. Om tien voor half acht. Tien minuten later blikken Matthijs van Nieuwkerk en Leo Blokhuis terug... op vijf jaar top 2000. Met hilarische quizfragmenten, staat er in de VARAGIS tenminste. En het programma begint om half acht op Nederland 3. En daarna de hele avond nog heel veel films. Het zijn te veel om op te noemen. De gids.fm kunt u volgen via Twitter. Wilt u meediscussiëren over wat u in dit programma heeft gehoord of nog hoort, dan kunt u terecht op onze Facebookpagina. Na het nieuws op deze zende: lunch met Jurgen van den Berg. Jurgen, gebeurt Felix. er iets spectaculaires op de eerste nou, keer. we dag? hebben iemand, euh, laten we zeggen, een belangrijke man binnen de publieke omroep. Die hebben we eens euh, wat ruimte gegeven om wat, om wat langer mee te praten. Dus daar gaan we het afgelopen jaar 2013 mee doornemen. Ik ga natuurlijk nog niet zeggen wie dat is, want dat hoor je zo meteen. Mag ik wel raden of niet? Maar jij bent het niet. Nee. nee. <laughs> ik, ik zou ook heel wat te vertellen. He. Maar goed, dat, dat doe ik al in mijn eigen programma's. Waarom je... heb je thuis Father Christmas die gedraaid... van de Kingsnippen, die kerstliedjes? Die hoort er toch bij? Man kan niet iemand alles trainen. <laughs> het gaat helemaal ja. niet. En die van de Stones die jij altijd draait... Ontkent, daar ben ik even de titel van kwijt, maar... Sympathy for the Devil draaide ik altijd, ja. Maar dat oh, was ja. op Radio 3. Morgen een uitgebreid jaaroverzicht op Radio 1. Surf naar gids.fm. Donderdag de Borablet. Het Radio 1 jaaroverzicht. Witte rook, dat is waar iedereen iets wat opgewonden op wacht. AB Papa. We gaan eens een keer dat nieuwe huis kopen. We nemen dat klein beetje risico. We hebben dat vertrouwen. Morgen van 9 uur in de ochtend tot half 4 in de middag. Het ogenblik is aangebroken om de fakkel aan de volgende generatie over te dragen. 2013 in Geluid. Hier is het. Alles misgegaan wat er mis kan gaan. De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. De Fly Dutch noemt een hoog. Dubbel salve, dubbel schroef en hij staat weer. Morgen van 9 tot half 4, het geluid van 2013. Je weet niet wat voor een aardbeving daar er wordt. Op Radio 1. Dat is het net. Het nieuws van alle kanten. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen.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 Nee, voor huisartsenbezoek betaal je geen eigen risico. Heb jij ook een vraag aan pender? Twitter hem dan met hashtag ZorgService. Expert is 45 jaar. En dat vieren we met superscherpe jubileumaanbiedingen. Deze week een Philips Smart TV met 107 centimeter beeldscherm en geïntegreerde wifi. Nu van 599 voor slechts 459 euro. En met gratis 45 maanden garantie. Expert begrijpt het. Heb jij ook een vraag voor de zorgservice van IndiePender? Twitter hem dan met hashtag zorgservice.